5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Opnieuw doden bij demonstraties in Arabische wereld. Werknemers Egyptische Staatsfabriek blijven staken... en manifestatie MSD-werknemers in Os tegen moederbedrijf Merck. Het weer. Het is bewolkt en in het zuidwesten valt motregen. In de rest van het land is het droog. Het is 1 tot 6 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het kouder aan. Vanavond en vannacht valt in het zuiden motregen en lokaal mot sneeuw. In het noorden blijft het droog. En dan morgen is het overal droog en het wordt 1 tot 5 graden. De onrust in de Arabische wereld blijft aanhouden. Uit Bahrein, Algerije, Jemen, Kuwait en Libië... komen weer berichten over demonstraties en confrontaties... waarbij doden en gewonden zijn gevallen. In Libië willen de demonstranten dat Gaddafi, die al 41 jaar aan de macht is, aftreedt. De Nederlandse ambassadeur Gerard Steegs in Tripoli overlegde vandaag met collega's van andere EU-landen over de situatie in Libië. Meneer Steegs, voor we het over dat overleg hebben. Hoe is de situatie in de hoofdstad Tripoli op dit moment? En op dit moment is het uh, nog rustig in Tripoli. Uh, er zijn uh, vandaag eigenlijk geen grote pro-regime demonstraties meer geweest... zodat het straatbeeld uh, eigenlijk een heel normaal aanzien heeft. Uh, mensen doen gewoon hun zaterdag inkopen en uh, winkels uh, zijn open zoals het uh, normaal altijd uh, het geval is. Um, er is alleen een uh, lichte vrees dat er misschien vanavond uh, wat dingen uh, uit de hand zullen lopen. Dus men is een beetje uh, ja, gespitst op, op uh, de veiligheid in eigen huis uh, voor donker. Vanochtend had u het in de uitzending bij ons uh, over Benghazi, hè, de tweede stad van het land. Daar, zouden, uh, of daar waren geruchten dat de politie zou zijn overgelopen naar de demonstranten. Is dat inmiddels zeker? Um, er zijn uh, nu meerdere bronnen waaruit uh, zou blijken dat uh, in ieder geval wapenvoorraden uh, uh, beschikbaar zijn gesteld uh, die uh, normaal gesproken bij politie en, en leger uh, zijn gelokaliseerd. Um, dat zijn niet bevestigde berichten nog steeds. Ik vind het dus gevaarlijk om daarvan uit te gaan uh, als waarheid. Um, maar uh, er zijn nu wel meerdere bronnen uh, die dat soort van geluiden geven. Dan naar het overleg, wat, wat heeft u met uw collega's, uw EU-collega's besproken? We hebben met name uh, allerlei feiten bij elkaar gecheckt. Want uh, er zijn bijzonder veel geruchten in omloop, dat zult u begrijpen... in een land waar uh, echte informatie en, en ooggetuigen schaars zijn. Um, en we hebben dus geprobeerd een beetje te filteren met elkaar... Wat we nu echt zeker weten, um, en wat we zeker weten is dat in grote delen van de provincie Cyrenaica, waarvan Benghazi dus de hoofdstad is, dat er daar uh, ja, toch een verlies is van libische uh, autoriteit. Um, dat er uh, inderdaad felle gevechten plaatsvinden op bepaalde plaatsen uh, waarbij uh, ook steeds meer het leger lijkt te worden ingezet. Um, en uh, we hebben ook geconstateerd dat er criminele elementen gebruik maken van de relatieve chaos om ook uh, wat, wat plunderacties te ondernemen. Dus uh, er, is, er is een, een uh, verzommerend beeld eigenlijk uh, over de situatie uh, in Benghazi en de daaromheen liggende provincie. In andere steden dan uh, Tripoli en Benghazi. U noemde net al hè, wat, wat, wat schermutselingen hier en daar. Kunt u daar iets meer over vertellen? Um, nou, wij hebben uh, inderdaad uh, nu he wel heel duidelijk uh, doorgekregen dat al -Beda, Darna en Tobruk allemaal toneel zijn geweest van uh, zware onrusten, waarbij uh, ook doden zijn gevallen. Um, en uh, dat er daar dus ook inderdaad een verlies van uh, ja, gezag van Libische overheidszijde uh, sprake is. Uh, ja, is er inderdaad sprake van een machtsvacuum? Kun je dat zeggen? Um, dat is wel de conclusie waar wij uh, op uit lijken te komen op dit moment. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig, omdat er zo weinig harde informatie is... maar uh, daar begint het wel een beetje op te lijken... althans in delen van uh, die oostelijke provincie. Ambassadeur Gerard Steegs in Tripoli, dank u wel. We praten verder over de onrust in de Arabische wereld... met Midden-Oosten deskundige Ruud Hof. De, ja, protest in uh, Libië houdt dus aan. De Nederlandse ambassadeur in Tripoli die zei dat net... een machtsvacuum ziet hij zelfs ontstaan... Ja. Wordt kolonel Gaddafi na de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte... de derde autoritaire machthebber die valt? Het zou best eens kunnen. We kunnen dat moeilijk voorspellen. Maar ik denk dat Gaddafi er niet de man naar is om het snel op te geven. Hij zal zijn huid duur verkopen, denk ik. En uh, ja, alle en valt natuurlijk. Dat is in meestal zo in dit soort dictatoriaal geregeerde landen. Met wat leger en politie gaan doen. En de veiligheidsdiensten. Waar Gaddafi in belangrijke mate van afhankelijk is. En wat dat betreft wordt het inderdaad spannend. Of het verzet, wat nu in de oostelijke provincies plaatsvindt. Of dat ook gaat overslaan naar de hoofdstad. Want dan ziet het er voor Gaddafi somber uit. Als het beperkt blijft tot die oostelijke provincies... dan bestaat er een mogelijkheid dat hij daar het gezag tijdelijk kwijt is... maar dat hij het dan wel weet te handhaven. Ja, de beelden die we daarvan krijgen... op dit moment inderdaad de schokkerige beeldjes van YouTube... dat soort filmpjes, ja. als die vanuit Tripoli komen dan slaat de vlam. Dat zou het begin van het einde kunnen zijn. Maar we kunnen er heel moeilijk zicht op krijgen... omdat uh, ja, er zijn weinig journalisten zijn uh, in Libië... en het is erg ontoegankelijk, zeker op dit ogenblik. Dus we moeten een beetje afgaan op de zeer schaarse berichten... die we onder andere vanuit uh, de ambassades kunnen krijgen. Ja. Heeft u vandaag ook de ontwikkeling in de regio gevolgd? Welk land springt er dan uit? Ja, persoonlijk denk ik dat de positie van Bahrein... op dit ogenblik heel erg cruciaal is. Het is een klein land, maar het is anders dan uh, Egypte en Tunesië. Het is dit een rijk land. Uh, de achtergrond van het conflict in Bahrein ligt ook anders. Het is hier een Sjiitische bevolkingsgroep... verwant aan de bevolking in Iran, wat vlakbij ligt. Die in verzet komt tegen de Soenitische heersers. Dus een omwenteling zou hier ook best... een, een, een machtsverschuiving van betekenis kunnen zijn... En omdat plaatsen... die machtsverschuiving is er omdat uh, bijvoorbeeld Iran uh, shiitisch is? Ja, bijvoorbeeld. Stel dat de shiitische meerderheid het in Bahrein gaat overnemen, dan zou dat de invloed van Iran in die regio aanzienlijk versterken. En dan hebben we het over de regio van de Persische Golf, het meest olierijke gebied van de wereld. En een ander punt is nog dat Bahrein ook nog eens een keertje de uitvalsbasis is van de vijfde vloot van de Verenigde Staten. Dus een belangrijk steunpunt voor Amerika in dat hele belangrijke gebied. Die ze niet, kunnen, echt niet willen, kwijt willen eigenlijk. Ja, daar zit Amerika echt met een probleem als zich daar een machtsverschuiving van betekenis zou voltrekken. En dat is dus ook het verschil, dat het daar dus eigenlijk tussen Shiiten en Sunnite gaat... in Bahrein, ja. dus tussen twee verschillende groepen. En ja. kun je dan ook zeggen dat het in uh, Egypte dus meer één geheel was? Zeker, Egypte is veel meer een homogeen land. Hè. De, de, dat blijkt ook uit alle demonstraties. De, men is er trots op dat men Egyptenaar is. Christenen, moslims uh, trekken samen met elkaar op. Hè. Dus er is een soort eenheidsgevoel. Dat land zal niet uit elkaar vallen, dat weten we. Uh, terwijl in Bahrein ligt dat toch anders... Dus, dus al die volksopstanden en, en protesten zijn niet met elkaar te vergelijken in die verschillende landen? Nee, er zijn verschillen tussen. Er zijn ook wel overeenkomsten, want het zijn degenen die nu uh, gaan demonstreren... en die de val van de regeringen nastreven, zijn over het algemeen jongeren. En vaak jongeren met weinig uh, toekomstvooruitzichten. Soms met een goede opleiding, maar geen kans om een baan te krijgen. Het zijn protesten tegen prijsverhogingen. De eerste levensbehoeften, dat soort zaken, dat brengt de mensen op de been. En dat is wel ongeveer hetzelfde in veel van deze landen. Alleen de omstandigheden van die landen zelf zijn dikwijls zo verschillend. En ook de, de macht van degene die eh, de, op het leger... De, de, de machthebber die er zit, hoe die erop reageert. Want dat verschilt ook per land. Ja, dat verschilt ook. Nou, reken maar dat men nu lering heeft getrokken... aan wat er in Tunesië en Egypte gebeurd is. Hè? De Tunesische president heeft wel erg snel, snel de benen genomen... En uh, waarschijnlijk, ik denk dat de koning van Bahrein, toen hij dat plein ontruimde, twee dagen geleden, ja. dat hij gedacht heeft dat hij daarmee het verzet in de kiem zou kunnen smoren. Als ik nu hard optreed, kan ik er misschien in één keer een eind aan maken. Uh, in plaats van het laten uit de hand lopen, zoals op het plein in Cairo gebeurd is met de Egyptenaren. Ja. Het kan best zijn dat men wat dat betreft nu uh, naar veel hardere middelen grijpt om de opstanden te onderdrukken in een aantal landen. Sommige mensen die spreken al over een uh, islamitische of uh, Arabische lente. Ja, gaat het Midden-Oosten radicaal veranderen de komende tijd? Ja, dat moeten we afwachten. Ja, tot nu toe is het verzet niet typisch islamitisch. Uh, dat is uh, opvallend. Hè? Het is niet echt islamitische leuzen, worden eigenlijk zelden gehanteerd. Het gaat echt, echt toch wel om meer vrijheid en meer welvaart. Uh, ja, we moeten af... uh, wij vanuit het Westen denken dat het altijd heel mooi als er meer vrijheid en democratie ja. komt en zo. En... We zien dus die bewegingen in, dat, in die bevolking met, uh, met sympathie tegemoet. Dat is heel begrijpelijk. Maar het is ook wel een beetje wishful thinking. Want als je nou echt op de keper beschouwt wat er tot nu toe gebeurd is... dan zijn er twee dictatoriale regimes verdreven. Egypte en Tunesië. Maar wat er tot nu toe daarvoor in de plaats gekomen is... dat zijn militaire regeringen. Ja die verkiezingen gaan uitschrijven te zijn de tijd. Maar het is nog helemaal niet zeker hoe dat allemaal zal gaan aflopen. En wie er dan aan de leiding komt. Wie er dan aan de leiding komt en of die in staat zullen zijn... om de welvaart wat eerlijker te verdelen. Want dat blijft natuurlijk het grote probleem. Dank u wel, Midden-Oosten deskundige Ruud Hof. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Ja, dan nog even weer naar Egypte, want werknemers van een van de grootste staatsfabrieken in Egypte die negeren de oproep van het leger om alle stakingen te beëindigen. Want volgens een vakbondswoordvoerder gaan de medewerkers van een textielbedrijf door met staken totdat aan hun eisen is voldaan. De fabriek in de Nel Delta heeft zo'n 24.000 medewerkers en van hen legt er ongeveer 15.000 woensdag het werk neer om hogere lonen en het vertrek van de directeur te eisen. Gisteravond zei de militaire raad in Egypte dat stakingen die de economie van het land schaden niet langer worden toegestaan. En Al-Qaeda heeft voor het eerst gereageerd op de revolutie in Egypte. Tweede man van de terreurorganisatie, Al-Zawahri is dat. Hij heeft zich erover uitgelaten in een toespraak die op islamitische websites te zien is. En de geboren Egyptenaar zegt in de toespraak dat Egypte onder Mubarak corrupt was. Het land zou zijn afgedwaald van de islam. Het beste alternatief zou zijn om er een islamitische staat van te maken. De toespraak is opgenomen tijdens de onrust in Egypte... maar wel voordat Mubarak aftrad. Al Waghri is altijd een veel tegenstander geweest van Mubarak. In Nederland dan, Utrecht. Er zijn twee jongens aangehouden die al langere tijd overlast veroorzaken... in de wijk Leidse Rijn. De politie pakte de ene broer van 18 op na een inbraak in een auto... En zijn broer van 14 kon worden aangehouden vanwege een inbraak in het huis van de buren. De twee worden ook verantwoordelijk gehouden voor het wegpesten van die buren. En vermoedelijk ook voor het wegpesten van een homostel uit dezelfde straat in Leidse Rijn. Iran heeft twee Duitse journalisten vrijgelaten. Die waren veroordeeld voor spionage. Ze kwamen na betaling van een borgsom van ieder ruim 36.000 euro vrij.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 Nog 2,5 week voor de Provinciale Statenverkiezingen... en het is nu al duidelijk dat het CDA zware klappen gaat krijgen. In de provincies waar de partij traditioneel sterk staat... zijn de peilingen allesbehalve rooskleurig. Gelderland bijvoorbeeld was het CDA altijd de grootste... maar de partij is in de peilingen gekelderd naar de vijfde plaats. Nieuwkomer PVV is de tweede partij op dit moment in de peilingen. Vanmiddag was er een verkiezingsbijeenkomst in het Gelderse Hengelo... dus niet te verwarren met het Hengelo in Twente. Een bijdrage van Paul Sanders. Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik ben hier voor een dorpsbelangenorganisatie en we zijn apolitiek. Ik ga Partij van de Arbeid stemmen, omdat dat partij is voor eerlijk delen... en voor gelijke kansen bieden aan iedereen en geen mensen uitsluiten. Oh, dat is voor mij wel duidelijk, ja. Ik ga CDA stemmen. Helemaal overtuigd CDA ben ik, hoor. Dat bent u een van de weinigen gelovigen in nou, heel Nederland. land. Nou, dat weet ik niet. We bedoel, we zien altijd die, die golfbewegingen. Bedoel, uh, voor twee jaar geleden stonden de VVD er heel slecht voor, stonden wij heel goed en nu zijn, nou zijn wij de, de partij die de klappen krijgt. Ja. En dat is gewoon heel erg jammer. Meneer Unk, u bent uh, de nummer vijf van het CDA op de lijst voor de provinciale statenverkiezingen. Dat klopt, hè? Dat klopt. Uw partij was altijd traditioneel de grootste partij in deze provincie en staat nu in de peilingen. Moet je er altijd bij zeggen, op de vijfde plaats. Hoe komt dat? De, het feit dat wij nu in de peilingen laag staan, ja, heeft denk ik alles te maken met de landelijke politiek. En uh, we zullen ook onze hand in eigen boezem moeten steken. Maar het CDA is een brede volkspartij met heel veel stromingen uh, in het CDA. En op dit moment hebben we de wind even tegen. Laat u zich goed genoeg zien in de provincie? Wij zijn uh, dag in dag uit, laten we ons zien. Zijn we overal ook uh, bij betrokken. Om te zorgen dat we de boodschap die we hebben, en dat is echt een goede boodschap, dat de mensen die boodschap verstaan. En hopelijk zien we daar dan op twee maat het resultaat van terug. Uh, ik ga of op de PvdA stemmen of op GroenLinks, maar ik ben een groene man. En ik kies uh, waar de groenbelangen het best worden gediend. Op mijn eigen partij. En dat is? De PVV. De PVV doet het erg goed in Gelderland. Ja, dat klopt, dank Ho u wel. Hoe komt dat? Uh, omdat wij een duidelijk helder geluid laten horen... waar heel veel Gelderlanders al uh, heel lang op wachten. Mevrouw Faber, u bent de lijsttrekker van de PVV in Gelderland. Ja, dat klopt. Nu is het CDA wel traditioneel de grootste partij in deze provincie. Lang, lang geweest. We staan nu op de vijfde plaats. Kijkt u daar nou een beetje met medelijden of misschien een beetje leedvermaak naar? Nou, kijk, ik vind het natuurlijk voor het CDA, als je CDA bent, is dat natuurlijk niet leuk. En dat vindt niemand niet leuk. Dus wat dat betreft, ja, dan denk ik, ja, voor hun is het jammer. Maar kijk, dat wij groeien, is natuurlijk prima. Ja, want ik denk dat een heleboel kiezers van het CDA naar uw partij overlopen. We hebben ook VVD-stemmers, we hebben ook SP-stemmers. Dus ik bedoel, ze komen overal vandaan. Nou, maar welke partij heeft het meeste uh, electoraal gezien dan het meeste last van u, denkt u? Die het meeste last van ons heeft? Ik denk de PvdA. Hmm, okay. Niet het CDA? Zou kunnen, zou kunnen. Maar wij zijn natuurlijk een beetje een luizende pels voor de PvdA, want die hebben natuurlijk gigantische banen van ons. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk. En in Brabant is een verkiezingsbord van de SP vernield. En daarom werd geprotesteerd tegen de bouw van megastallen. Het bord stond in een weiland in Sterksol. Een plaats onder Eindhoven met veel varkenshouderijen. De SP is erg actief in Sterksol en vat de vernieling op als een poging tot intimidatie. Er is aangifte gedaan bij de politie. De SP wil zo snel mogelijk een nieuw bord tegen megastallen neerzetten. In Os hebben een paar honderd werknemers van het farmaceutisch bedrijf MSD... en sympathisanten een manifestatie gehouden tegen moederbedrijf Merck. Dat voelt er niets voor om MSD te verkopen. Daardoor zullen honderden onderzoeksbanen bij het vroegere organon verdwijnen. Vakbonden, Kamerleden en de burgemeester van Os riepen het kabinet op zich nog meer in te zetten om MSD voor Nederland te behouden. De Amerikaanse Merck wil het laboratorium verplaatsen naar de VS. Een week geleden werd duidelijk dat MSD toch nog verkocht kon worden maar dat het Amerikaanse chemieconcern dat op het laatste tegenhield. De werknemers in Os reageerden daarop woedend. Sport. Bob Bobsleesters, Esmee Kamphuis en Judith Viss... zijn in de Koningszee zesde geworden op de WK. En vandaag maakt het duo een mindere eerste dag goed. Nou, ik denk dat we met een heel erg lekker gevoel naar huis gaan. We hebben de eerste dag ja, niet laten zien wat we konden... maar vandaag de eerste run, met een derde downtime... hebben we laten zien dat we wel degelijk erbij horen. En we hebben ons knap teruggezocht naar een zesde plek. Dus dat, dat biedt perspectief voor de toekomst. De titel ging naar de Duitse combinatie... Kathleen Martini en Romy Lochs. Bij de mannen staan Edwin van Kalker en Sybrun Jansma... na twee runs op de 21ste plaats. De wielerploeg van Vacanzolei heeft coureur Ricardo Rico met onmiddellijke ingang ontslagen. De Italiaan was al op non-actief gezet. Rico werd twee weken geleden met hoge koorts en nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Hij was ziek geworden nadat hij zichzelf een bloedtransfusie had toegediend. En dat is een strijd met de regels tegen doping. Volgens Vacanzolei heeft Rico de interne ploegregels geschonden. De Italiaan werd in 2008 ook al op doping betrapt. Gisteravond mocht hij van de artsen het ziekenhuis verlaten. En Robert Geesink heeft in de ronde van Oman voor de tweede keer gewonnen. Gisteren won hij eh, al bergop. En vandaag was hij de snelste over een tijdrit van 18 kilometer. En met nog één vlakke etappe voor de boeg kan de eindzege hem nauwelijks ontgaan. De Oostenrijkse skiester Marlies Schild heeft bij de wereldkampioenschappen in Garmin Spartinkierigen de slalom gewonnen. Schild hield naar landgenote Katrien Zettel en de Zweedse Maria Holmner achter zich. De titelverdedigster en Olympisch kampioene Maria Ries werd vierde op haar thuispiste. Verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag. Kees de A35, Enschede Zwolle, is dicht tussen Wierden en Hellendoorn. Er is daar een frontale botsing gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht. Dat duurt toch wel even. En voorlopig wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. De onrust in de Arabische wereld die houdt aan in verschillende landen... zoals Libië, Bagrijn en Algerije... wordt weer gedemonstreerd tegen de machthebbers. Duizenden werknemers van een van de grootste staatsfabrieken in Egypte... Die negeren de oproep van het leger om alle stakingen te beëindigen...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 Welkom terug. Deze uitzending van Langs de duurt tot zes uur... en is voor het grootste gedeelte gevuld met het sportforum. U kunt reageren op sportforumapenstaatnos.nl. We zitten hier met onze vaste gast Tom Boot, met Willem Vissers van de Volkskrant... en met Thijs Zonneveld, ex-wielrenner en verslaggever onder meer bij de pers. We gaan het straks hebben over Claudia Pechstein, ook over Alberto Contador. Dat is dus in beide gevallen inderdaad over doping. En nu eerst Ajax, want er is altijd wel wat te doen rondom Ajax. De, za de zaak tussen scout Hans van der Zee... Die werd ontslagen, een kort geding aanspande om zijn ontslag aan te vechten. En Ajax, over die zaak gaan we het hebben. Die gaat er nu om, schijnt, dat Hans van der Zee niet kan communiceren. Algemeen directeur Rick van der Boog van Ajax daarover. Het is, het is natuurlijk zo dat dit een arbeidsconflict is... waar het echt puur gaat om één persoon. En het rare is dat je dan ziet, ook gisteravond in zo'n arbitrage...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 En ik, ik denk dat het daar niet om begon is. Dat zei Rick van der Boog, de algemeen directeur van Ajax. Nou is deze zaak van de zee natuurlijk een onderdeel van een groter geheel. Een, een ja. grote discussie die aan het ontstaan is. Vooral rondom Rick van der Boog. Laten we eerst even dit specifieke geval bij de kop pakken. Het gaat erom nu dat Hans van der Zee niet kan communiceren. Tom Boot. Uh, Vindt u daarvan? Maar dat zijn zijn woorden weer. Ja. Wij horen ook van de ja. zee. Maar... We horen steeds tegengestelde verklaringen. Wat ik gewoon denk, is laten we de beroepscommissie horen. En dan horen we wel de uitspraak. Die hebben alle gegevens. En laten we dat maar afwachten. Wie gelijk heeft van de zee of van de boog? Ja, Willem, jij zei. We hadden het er net al even over buiten de uitzending. Dat we dit onderwerp gingen bespreken. En toen zei jij: Dit is toch eigenlijk helemaal geen belangrijk onderwerp, aan zich, Hans van de zee. Kijk, het is het hoofdscout. Ja. De hoofdscout van FC Groningen, Grats Vuller. Is daar geloof ik de hoofdscout? Die haalt de ene naar de andere topspits van FC Groningen. Daar hebben wij het hier nooit over. Want die, die man zit in Groningen. En hier is het Hans van de zeven en Ajax. En het is opeens een zaak. Er waren meer media bij, bij in, in zij dan, dan de helft. Van de, de hele telegraaf kwam pas naar Brussel... De dag daarna. Die bleven gewoon lekker die, die, die arbitragezaak. Doen. Ja, maar dat komt toch gewoon om, om alles wat er nu speelt rondom Rick van de Boog. Ja, dat heeft ermee mee te maken. Er is een heel erg een, een groot spel bezig op dit moment. Uh, ik denk dat de Telegraaf van de Boog weg wil. He, die zei niet alleen uh, alles wat hij bij Ajax doet, maar ook alles wat hij bij de TEG heeft gedaan, bij de Marco Passato groep. Uh, alles komt op de voorpagina. Die man wordt hard aangepakt. Deels dat terecht. Kijk, deze zaak is natuurlijk ook vreemd. Dat je iemand inderdaad op 1 juli uh, 2010. 40% salarisverhoging geeft. En nu opeens roept dat hij niet kan communiceren. Ja. Van de Boog heb ik deze week is Dat is ook gehandeld. een beetje de hè. Want toen was raar. Martin Jol ook nog de man bij Ajax. Ja, maar Van de Boog heeft gezegd. Ik ben Later pas ben ik allemaal uh, mensen gaan spreken. En die zeggen allemaal, ja met die man valt absoluut niet te werken. Het geen mogelijk is, want dan heeft hij dat op 1 juli niet al te goed ingeschat. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Maar ik zie het allemaal als één groot spel. En ik denk dat het spel alleen maar opgelost kan worden. Als met name ook Johan Cruijff. Niet alleen in die klankbordcommissie gaat zitten. En niet alleen op maandag een kolompje schrijft in de Telegraaf. En dan de ene week het laat gaan over Barcelona. En dan nog eens een keer over Ajax. En nog een keer over Ajax. En dat je af en toe denkt, wat, wat bedoelt hij nou eigenlijk allemaal precies? Maar dat hij eens een keer heel duidelijk is. Ja. Hoe hij die club wil inrichten. Ik heb het idee, van de boog moet gewoon weg. Kijk, ze zijn van onderaf begonnen. Het is een smeulend vuurtje. Ze zijn begonnen met de ledenraad. Of iedereen dacht, de ledenraad, dat stelt helemaal niks voor. Die, die hebben niks te zeggen. De ledenraad is nu klaar. Dan krijg je alle lagen naar voren. Het is echt een vuurtje wat langzaam omhoog gaat. En in de grote kookpot wordt het nu iets te heet. Ja. Van, van de Bogen Boog en Coronel. die zullen het, ook wel weg moeten. Je noemde het een hetse van de Telegraaf. Nou, hetze, hetze, een bij groot de wat, wat, wat voor aandacht besteden jullie dan aan dit onderwerp? Nou ja, Ik heb een paar keer al geschreven hoe ik denk dat het is. En dan noem ik gewoon de Telegraaf ook bij naam en toenaam. Omdat ik gewoon uh, uh, zie als er afgelopen maandag... Uh, twee columns in de krant staan. Eén van de chef voetbal van de Telegraaf. En één van, van uh, Johan Cruijff zelf. En de chef voetbal die schrijft een duidelijke column gericht tegen uh, de Uri Coronel. Dat hij zijn pet moet afzetten. Terwijl die situatie bij Ajax al, al jaren zich voordoet. Dat de voorzitter van de vereniging ook uh, de voorzitter van de Raad van Commissaris is. Dat is heel normaal bij Ajax. Dat is al jaren zo. En je kunt dat best een slechte constructie vinden. Maar waarom kom je daar nu opeens mee op, deze, op dit moment? Ik denk gewoon dat er speelt. En dan gaat Cruijff. Die, die, die pakt uh, van de boog aan, min of meer, in zijn column op pagina 3. Dan denk ik van ja, het, komt maar, het is maar allemaal net even te toevallig. En um, ik vind het daar eens dat ik met name kruif. Ik wil weten of kruif de man hier achter, achter al de, dit hele spel is, of dat het min of meer een spel is van de krant zelf, wat waar kruif een beetje in het midden staat en wat hem eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Kruijf moet denk ik de leiding gaan nemen. Ja, zij schrijven dus over, nou ja, bijna alles. Hè? Bijna alles is, zoals jij zelf al zegt, dan groot nieuws in de Telegraaf. Maar hoe doe je dat dan in de Volkskrant? Hoe ga je daar dan doen? Nou, ik probeer gewoon uh, met mensen te spreken... en ik probeer uh, hun standpunten naar voren te brengen. Maar ik probeer ook dat spel, dat vind ik mijn journalist en misschien zal ik het spel niet helemaal goed ontrafelen... maar ik probeer dat spel gewoon wel op te schrijven. En ik probeer gewoon uit te leggen dat hier volgens mij uh, dit spel speelt. Ja. En... De telegraaf heeft het eerst uh, opgeschreven en dan komt het AD de volgende dag weer met een interview met Van der Boog. Waarin hij weer precies het tegenovergestelde mag zeggen. En waarin hij mag uitleggen waarom Van der Zee eruit moet. En dat is mij allemaal te, te klef en te. te er moet gewoon duidelijkheid komen. Op deze manier gaat het niet goed. Komen. Is het een spel, Tom? Ja, het is heel moeilijk te doorzien. Hè? En, uh, Willem zegt het is een hetse van de telegraaf nee? tegen Ajax. Dus wij worden niet. Was dat mijn nou ja. Nou ja. Ik vind, het? ja. zijn vind ik een heel zwaar woord. Dus Laten nou, we het een spel noemen dan. Wat voor woord zou je dan gebruiken? Nou, ik, ik sprak bijvoorbeeld van de Coronel deze week aan in Brussel. En ik, ik uh, dacht, ik ga er eens even provocerend in. Ik zeg: heb je nou al een paar petten thuis gelaten, nu je hier bent. Toen zei hij, het is laaghartig gelul wat er op dit moment gebeurt. Nou, dat, dat kwam echt diep uit zijn hart. En, uh, een man die zich redelijk beschaafd altijd uitdrukt. Dan vind ik dat mee... erger dan het woord hetsen moet ik je zeggen. Maar ik vind dat je een beetje een hetse tegen de telegraaf voert. Nee, nee, helemaal niet. Ik neem het een beetje voor ze op, want ik heb niks met de telegraaf verder te maken. Ik schrijf een column, maar ik heb verder met niemand uh, uh, te maken. Dus ik kan het redelijk objectief zien. Bij jou is het een hetse tegen de telegraaf. Bij mij gaat het om, we hebben het nu over Van der Boog... dat die, ik vind dat hij gewoon heel slecht bestuurt en leiding geeft aan die club. He? En waarschijnlijk zal hij aan het eind van het jaar zelf al opstappen. Want hij heeft als doelstelling, daar praat niemand over... eens in de twee jaar kampioen uh, uh, van Nederland. Nou, uh, als ze het niet worden, zal hij zijn consequenties moeten trekken. Ik breek even in met een uh, luisteraarsvraag, want die gaat hier exact over. Frits Viniu, die zegt, is het geen onterechte hetse, daar is het woord weer... bezig uh, tegen, uh, tegen Ajax-directeur Rick van der Boog. Hij zegt, uh, financieel gaat het namelijk heel veel beter, sportief gaat het goed. Er zijn veel jeugdige spelers, veel talenten krijgen juist nu een kans. Er komt een grote schoonmaak, medio mei 2011. En iedereen blijft maar mopperen. Is dat nou wel of niet terecht? Ik kan het vertalen met zeggen... je kan zeggen wat iemand allemaal fout doet... maar je kan ook benadrukken wat iemand allemaal goed doet. Thijs? Nou, volgens mij... het, het onderliggende probleem bij Ajax... en dan doe ik misschien nog wel een stap verder terug dan Willem... is dat er zoveel verschillende stromingen zijn. Er zijn honderdduizend zijn stromingen die uh, puur naar de financiën kijken... de beurs, uh, de beursjongens. Er zijn stromingen die uh, achter kruif aanlopen. Er zijn stromingen die ergens in het midden blijven. En... Al die stromingen die hebben allemaal hun uh, klankborden en hun idolen... en de mannetjes die voorop lopen. En iedereen wil macht hebben. En alle stromingen wachten op het moment dat de ene stroming... die toevallig de macht heeft en fout maakt of dat het slecht gaat. En dan gaat de volgende weer. Kijk naar alle trainers die worden aangesteld. Op het ene moment is het zo. En dan gaan we de volgende moment gaan we weer volledig de andere kant op. En eigenlijk is het alleen maar wachten tot... een stroming neemt de macht. En dan wachten alle stromingen op het moment... dat ze die macht uh, kunnen doorbreken als het slecht gaat. En dat is... Constant. Dat is het ja. afgelopen nou jaar. Het 10, probleem is dat. 20 jaar zo geweest. Maar nee, dat te... komt vooral omdat Ajax. Belangrijk is, ze hebben te lang geen kampioenschap gehaald. Ze zijn vanaf maar 2004 er, geen daar er kampioen. Daar valt alles mee met succes. Ze zeggen, ja, maar goed, zij zijn vanaf 2004 geen kampioen geworden. En het wordt, elk jaar wordt die druk groter. Ja. Want iedereen verwacht, Ajax heeft er. Beste jeugdopleiding van Nederland, nog altijd. Ajax heeft de hoogste begroting van Nederland. Ajax is de grootste club van Nederland. De grootste geschiedenis, heeft, ja. de gro heeft de meeste iconen voortgebracht. Ajax is gewoon met afstand de grootste club in Nederland. Als de grootste club in Nederland vanaf 2004 geen kampioen is geworden... wat nu al zeven jaar is, en ze worden dit jaar waarschijnlijk weer niet... want ze staan vijf punten achter, dan is er gewoon paniek in de tent. Dan maar is kan je er eigenlijk het eigenlijk voortdurende dan, paniek. Kan je dit probleem dan los van met de voeten door kampioen te worden... los daarvan oplossen? Al die stromingen. En ze die hebben, nu, hebben ze Cruijf, kijk, ze hebben nu Cruijff binnengehaald. Dat is ook niet zeggen. Dat enige die het kan. Ze hebben ook, kan kijk, Cruijff heeft dat drie jaar geleden niet gedaan. Ze hebben nu Cruijff binnengehaald. En nu moeten ze ook doorpakken. Kijk, er gebeuren natuurlijk heel rare dingen. Piet Keizer is twee jaar geleden, toen het rapport Coronel uitkwam, als eerste weggestuurd als technisch adviseur van de Ajax. Dat wilden ze, die wilden ze helemaal niet meer hebben. Dan komt Kruijf, Piet Keizer is een goede vriend van Johan Kruijf... komt Piet Keizer weer binnen. En zo blijf je altijd maar kloten, om het zo maar eens even uit te drukken. Ja, maar er is zijn toch verantwoordelijken, Willem? Dat is het bestuur of de raad van commissarissen. Als dat gebeurt, ja. hebben zij dus slecht leiding gegeven. Ik spreek nu ook coronel, en coronel zegt, en dat zit er iets in... en misschien ook zit er niets in... Kruijf is nog eenmaal verreweg de grootste die Ajax ooit heeft voortgebracht. En als die gaat bewegen... Dan is dat bijna niet meer te stoppen, dat proces. Ja. Want er zijn zoveel mensen binnen Ajax die Cruijff nog altijd aanbidden. En als die dan eindelijk binnenkomt. dan willen ze dolgraag, omdat ze al zo lang niet meer, uh, geen succes meer hebben gehad. dat Cruijff de club bij de hand neemt. En daarom vind ik ook: dat moet hij nu ook doen. Kruijf moet nu maar laten zien dat hij het kan. Ja, zover dat... zijn we overigens nog lang niet. We je... zitten nu in een adviescommissie. Ja, en we zei... Krijf... dus nog verder door. Ja, maar nu krijg je dus dat... Dan wordt Kruijf deze week geïnterviewd op, op uh, uh, TV in Holland, geloof ik. En dan, dan, dan uh, zegt die verslaggever: Ja, maar ze gaan toch wel naar jou luisteren. Want uh, jij, bent maar, jij bent maar van de commissie en de, Van de Bogen Ja, dan zegt Cruijff: Ja, maar het zou heel raar zijn als ze natuurlijk niet naar mij luisteren. Ja, over dat linksom-rechtsom was dat. Ja, als zij nu natuurlijk... met z'n allen zeggen dat hij linksom zo... moet, zal ja, hij niet rechtsom gaan. Het wordt zeker. zo moeilijk dan voor de mensen die eigenlijk de club leiden, ja. om dat nog tegen. En dat gaat gewoon, of het gaat helemaal fout. Het kan best ook zijn dat Kruijver voor twee weken zegt... Ja, ja, maar is dat zou veel dat het ergste zijn, volgens mij. Want Dan, ja. krijg, je, dan krijg je helemaal een soort vaker... Vacu... Of weer opstapt. Nou ja, als Kruijver dus weer opstapt... dan is het van één kant makkelijk, want dan zal hij echt nooit meer terugkomen. Dan is hij twee keer binnen drie jaar, is hij na ja. een paar weken weer opgestapt. En dan wordt hij, denk ik, door niemand bij Ajax nog serieus genomen. Alleen als, als voetballer en als icoon nog. Maar dan, gaat hij, ja. dan, dan is het over. Maar als hij... Daar, hij moet nu gewoon, volgens mij, gewoon zijn gang gaan. Maar daarom vind ik dat hij duidelijkheid moet scheppen... wil hij van de directeur of wil hij een ander directeur? Nou, dit wil is hij coronel als voorzitter ja. of wil hij coronel niet als voorzitter? Ja. Nee, want het kan ook nog het spel van de Telegraaf alleen zijn. Ik wil gewoon weten, steunt Cruijff dat hele spel van de Telegraaf? Ja, maar Cruijff heeft een kolom in de Telegraaf, dus... Ik denk van wel, maar ik kan het niet helemaal inschatten. Nee. Oké, okay. we zullen het hier de komende weken vast en zeker nog wel over hebben. Want ik denk niet dat we over een paar dagen dit uh, probleem hebben opgelost. Of beter gezegd dat ze dat bij Ajax hebben gedaan. Nee. We gaan uh, naar schaatsen. Martina Sablikova werd uh, vorige week ontroond als wereldkampioen allround. Gisteren was er een soort van eerherstel bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Op de vijf kilometer reed ze namelijk een wereldrecord. De laatste 100 meter van Sablikova. 11 maart 2007, 6,45. En nu op 18 februari 2011 het wereldrecord 6, 42, 66 Een formidabele eindtijd. Alle ronden is ze sneller geweest dan vier jaar geleden. En dat is dus het wereldrecord. Dat was gisteren. Hebben jullie zondag gekeken naar de valpartij van Sablikova? Nou ja goed, het was een valpartij. Maar iedereen Wuster had dat al zo goed gedaan. Ja. Dat ze praktisch niet meer ingehaald kon worden. Ja, dat hebben gewoon niet vergeten. Dat, nee. dat had waarschijnlijk niet dus, gekund. Nee, dus het is nog een fantastische prestatie. Dat ze op het podium uh, ja. komt. Nu dat wereldrecord. Het is voor mij een fantastische sportverhaal. Maar in Tsjechië is al geloof ik twee keer tot sportverhaal van het jaar gekozen. En ik wil er nog even bij zeggen dat... Laten we ook een compliment aan Wüst geven... dat hij wereldkampioen is geworden. Want niemand dacht, heeft dat gedacht. We dachten eigenlijk Nesbitt en Sab Sablikova. Ja, is nee, dat zo? Zij is dat gewoon. Ja, ik, ik, van tevoren wel in ieder geval. Maar ik denk dat Wüst iets heel... Uh, nou, ik zou het bijna on-Nederlands willen noemen. Heeft een soort killer instinct... Uh, wat, uh, ja, wat, wat wel heel bijzonder is... Uh, voor überhaupt een, helemaal in de sport, maar zeker in Nederland... Um, dat ze er staat op het moment dat het er echt om gaat. En zowel op de Spelen als nu bijvoorbeeld de dit WK... dan kan ze blijkbaar zo ver boven zichzelf uitstijgen... dat ze, de, ja, dat, ze dat kan, uh, kan verzilveren. Ja. En dat is heel bijzonder. Ja, En heel knap en heel bijzonder is ook dat zij een paar, een paar jaar geleden... als Overtraind werd betiteld. Ja. Hoe knap is het om daaruit te komen... Sommigen zeggen dat je daar nooit meer uitkomt, namelijk. Of dat dat heel veel jaren duurt. Ja, als sporter kan je op een gegeven moment in een soort van tunnel raken. En dat je eigenlijk alleen maar dag voor dag leeft. en Eigenlijk alleen maar bij, de, bij die training van de ene dag denkt aan de training van de volgende dag. Van, Ik moet dit trainen, want het staat in mijn schema en dat hoor ik te doen. En dan, soms is het heel moeilijk om uit die tunnel te stappen en afstand te nemen en te beseffen dat je eigenlijk op lange termijn alleen maar je lichaam kapot maakt... en alleen maar van achteruit gaat. Of dat je op een andere manier veel sneller vooruit kan gaan. En het is heel moeilijk om uit die tunnel te raken. En, um... Hoe doe je dat dan? Ja, soms wel eens gewoon, gewoon door heel simpelweg... Uh, een week lang uh, te gaan zuipen. Ik zeg maar wat. <lacht> ja, maar... Maar, maar het, is, het is soms echt. Je moet het je moet op de een of andere manier moet je het doorbreken. En ik weet dat uh, Wust bijvoorbeeld een, uh, een paar keer op vakantie is geweest. En gewoon alleen maar de hele we week of twee weken lang op een strand heeft gelegen. En, uh, en cocktails heeft gedronken. Ja, op dat soort momenten ga je vanzelf eigenlijk uit je, uit je normale sleur. Want training kan ook gewoon een sleur zijn. En uh, kun je misschien wel eens gaan beseffen dat je op een andere manier uh, je sport moet gaan betalen. En accepteren dus dat je het even niet hebt. Dat je er ook niet zo snel uitkomt? Ja, soms wel, ja. ja. Kijk, Ik vind het heel leuk wat je zegt. Want periodisering doet dat al een beetje natuurlijk. Dat je niet elke dag uh, hoeft te gaan. Maar ik heb voorgesteld... ook omdat Sablikova pas 23 jaar is... en Sven Kramer 23, 24 jaar... hebben al nog een hele carrière voor zich... om een sabbatical year in te lassen. Een soort hele lange uh, periodisering. Het is nog nooit gebeurd... Maar men moet dat toch wel overwegen, denk ik. Ja, maar ik, ik denk dat is heel dus goed dus is. Wel, wel nu het geval, Ja, maar hè? dat is geen sabbatical hier. Dat is eigenlijk gedwongen. He, maar gewoon in de periodisering met hele jonge mensen. Maar, Zoals Ja, maar wie wil dat als sporter? Dat doet er niet ja, maar dat, toe. Wat dat deed jij als coach ook vindt? Kijk, als ik daar nog even antwoord op mag geven, Thijs. Uh, ik denk dat je je juist verlengt daarmee. Ja, Dus, misschien... dus je, wil, je wil het graag. Maar jij zegt net dat nog nooit iemand het gedaan heeft. Ja. Dus... Degene neemt toch een risico. Voor een coach is dat wat anders. Ja, maar jij doet net of die trainingsschema's... door sporters uh, opgelegd wordt. Nee, het wordt door trainers. Dus de trainers zullen het eerste moeten zijn... die dat bedenken. Het is nog nooit bedacht. Punt. Ja, ik ben het helemaal met tonnen. Ja. Ja, dan zijn we erover uitgepraat. Gaan we naar een dame wiens carrière bijna voorbij is? Hoewel ze dat zelf niet echt vindt. 38 jaar is ze, Claudia Pechstein. In de schaduw van die mooie tijd van Sablikova reed zij, zij gisteren naar de derde tijd van de dag in 651. En daarmee nam ze revanche op iedereen die haar terugkeer op de baan, want dat was het gisteren, bekritiseerde. Ja, op ieder geval. Ik meende dat is zeiden uh, de Nederlandse media vielleicht niet zo. So. Zeiden enige Hollander... maken ze me agressiever. <laughs> En ik heb het geprobeerd uh, op het ijs om te zetten en dat is me heel goed gelukt. Welke reactie verwacht je nu? wat ik van de Hollen verwacht, ga niks. <laughs> ja, het is zo. So. Ik kímer me om um mij. Ik ga mijn eigen weg en enkele ondersteunen deze weg. Enkele proberen mij een steen in de weg te leggen. Maar een in de weg te leggen zijn daarvoor om da, ze uit de weg te ruimen. En dat uh, is het beste dat ik dat op het ijs geef. Perstijn voelde behoorlijk wat spanning en een aantal Nederlanders maakten haar een stuk agressiever wat ze in goede prestaties op het ijs probeerde om te zetten. Dat is gelukt. Ze verwacht geen reactie nu van de Nederlanders... die haar uh, toch wel een beetje met de nek aankeken... toen ze de schaatsbaan weer opkwam deze week in Salt Lake City. Ze bemoeit zich zoveel mogelijk met zichzelf. Claudia Pechstein, dat is ook zo'n dopingverhaal. Um, ja, wat moet je daar eigenlijk precies mee? Want zij is eigenlijk nooit betrapt. Ze ja, ik, vind het, de ik vond het heel mooi dat ze, dit, uh, dat ze meteen zo goed is. Ik legt een dikke vette middelvinger naar iedereen. Uh, ja, zowel naar de Nederlanders als die haar bekritiseerd hebben... als überhaupt naar, naar de schaatsbond. Ik vind dat Perstijn uh, een van de beste voorbeelden is... Uh, dat we te ver doorschieten met de dopingregelgeving. Bij haar is nog nooit een verboden stof aangetroffen. En zij is veroordeeld op basis van een bloedpaspoort alleen. Dus op, alleen op basis van een aantal afwijkende bloedwaarden. Ja. Um, zou zij in het wielrennen geschorst zijn? Ja, want het is, lijkt net alsof ze in de UCI nog wat overgevoelig zijn. Nee, he? nee, Omdat nee, dat... nee, nee. Ik heb een keer Harm Kuipers hierover gesproken. De, uh, een van de leden van de medische commissie van de schaatsbond. En die heeft toen gezegd... Uh, destijds waren ze bij de UCI, bij de wielerbond, uh, eigenlijk bezig met, uh, uh, met dit idee... op basis van afwijkende waarden alleen... Um, Sporters schorsen en hij heeft toen gezegd uh, dat zullen wij bij de schaatsbond nooit doen. En twee maanden later werd Pechstein geschorst. Dus daar is intern ook absoluut uh, geen um, um, overeenstemming over. Maar ik vind puur het idee dat je sporters kan schorsen op afwijkende waarden... die ook kunnen worden veroorzaakt door hoogtetraining, door ziektes, door... Um, Nijs, nou, zoals pechstein, misschien wel een erfelijke ziekte. In ieder geval ja. wat, ze, wat, zij aan, wat zij aanvoert als argument voor die afwijkende waardes. Dat je puur op basis daarvan um, sporters schorst. En dus niet op basis van een middel, een verboden middel, wat je in hun. Uh, wat je in urine of in bloed vindt. Ja. Dat vind ik een hele slechte zaak. en Ik vind het belachelijk dat zijn twee jaar geschorst is... en ik vind het heel mooi dat ze op deze manier kan terugkeren. Ja, ondertussen is het natuurlijk wel zo dat ze wordt dan, ja, op zijn zachtst gezegd... niet vriendelijk uh, onthaald door uh, heel veel schaatsers. Dat hebben we gezien, die beelden zelfs in Salt Lake City. Bart Veldkamp, TVM-coach, noemde de comeback zelfs walgelijk. Ja, dat ik weet niet of Bart Veldkamp voor een extra bewijzen heeft... Nou, ja, dan dat, moet hij ze ja. op tafel leggen. Kijk, wat er nu ligt, dat, dat houdt gewoon... Uh, dat snijdt gewoon geen hout uh, genoeg. Weet je, er is gewoon bijna geen bewijs. Uh, er is alleen maar circumstantial evidence, zoals je dat in de, de rest zou noemen, zeg maar. Dat er misschien iets gebeurd is. Wat net zo goed door honderdduizend andere dingen veroorzaakt kan worden. En verder is er geen bewijs. En als Veldkamp dat bewijs wel heeft. Nou ja, laat hij het op tafel ja. leggen dan. Anders moet hij gewoon zijn mond houden. Ja, komt komt ja, dus je... bij dat haar schorsing gewoon afgelopen is. Ja, dus ja, dat, dat ook nog, ja. Haar schorsing is afgelopen. Dus waarom zou ze dat niet terug mogen keren? Ja. Ja. Ik kan details natuurlijk wel dat als zij gelijk heeft, zelf, Bergstein, niet liegt dan heeft ze die schommelende bloedwaarde nog steeds. En als ze dus bij wijze van spreken dit weekend uh, getest wordt... dan zal ze toch weer die schommelende bloedwaarde ja, hebben. Ik weet niet hoe ze dat op wil uh, lossen. Ik wou nog even op Veldkamp uh, doorgaan. Die zegt walgelijk. Ik vind walgelijk van Veldkamp. Die dat ja. Zegt hij dat Maar ik wou toch even als advocaat van de duivel uh, uh, uh, spelen. Zij is wel voor, verschillende, uh, voor de kas geweest en andere rechtszaken heeft ze gehad. En die heeft ze allemaal verloren. Ja, het komt omdat de kas eigenlijk vrijwel altijd de kant kiest van de bonden. En die kiest uh, de kant van, uh, van dit, dit nieuwe systeem, dit bloedpaspoortsysteem. De komende tijd gaan ze, gaat de kas zich uitspraken over het systeem op zich. Uh, dat gaat de komende maand gebeuren. Dus ik hoop heel erg dat ze daar uh, een, uh, een andere draai aan gaan geven. Want ja, om van, van, van zaak tot zaak te bekijken. En dan, misschien zijn er wel geruchten over Pechstein. En gaan, gaan ze daarop af van, ja, ze zoeken eigenlijk een manier om iemand te schorsen. En... Daar gaat het uiteindelijk in een rechtszaal nooit over. Het gaat alleen maar om uh, wat het bewijs is uh, wat er op tafel ligt. En ja. dat is gewoon nu niet genoeg ja. om iemand te schorsen. Mocht u thuis denken, wat weet die Thijs Zonneveld veel over recht? Dat was je studie, hè? Ik heb mijn je scriptie, een scriptie, ik, ik heb mijn scriptie over geschreven over de bewijs, uh, bewijslastdrempel uh, in, uh, in tuchtrechtelijke dopingzaken. Ja. Luisteraarsvraag van uh, Dilene, of Dilene van Kampen. Die uh, bundelt eigenlijk alles uh, wat we ongeveer besproken hebben... over Pechstein en Contador en Rico. En die stelt de vraag, bij wie ligt nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Wie moeten we strafbaar stellen? Is dat alleen de sporter of misschien juist ook wel de arts of, en ook het begeleidingsteam? Ja, dat zou iets heel goed zijn. Dat gebeurt nu al trouwens hoor. Er zijn uh, regels voor om artsen en begeleidingsteams um, ook verantwoordelijk te stellen en ook te schorsen. Um, maar in bijna alle gevallen van waar we het nu over hebben, zowel bij Rico ja. Um, ja, als er andere dopinggevallen en pers en konden ik daar niet onder omdat ik dat niet zie als dopinggevallen. Maar Rico heeft in zijn eentje ge, ja. gehandeld. Als, ja, als het deel maar waar is, dan heeft hij gewoon eens eentje, en letterlijk is eentje, heeft hij, uh, zijn eigen bloed lopen te verversen. Of ja, loopt met aankloten. En, ja, dat is gewoon puur in zijn eentje gebeurd. Dus je kan er ook niemand anders voor. Uh, nou ja, hij, voor is gewoon... in, hij is in dienst van een ploeg. Die mag je verantwoordelijk stellen ja. toch, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte inderdaad. Ja. Ja. Het is ook natuurlijk een beetje het moeilijke controleerbaar van het wielrennen. Omdat die sporters toch wel vrij, redelijk vrij zijn. Waar ze gaan trainen en zo. Dat Met Erasmus ja. natuurlijk ook. Ja, Waar is die trainen? Nou, de ene zegt in Mexico. De andere dan blijkt in Italië te zitten. Het feit dat een ploeg dat dan ook bijna niet of nauwelijks weet. Dat geeft wel aan dat die sporters een grote mate van vrijheid hebben. En misschien is die vrijheid te groot. Misschien ja. kunnen ze die niet aan. Ja, dat is misschien een goed voorbeeld. Uh, vorige week is de Italiaanse wielrenner Bernucci geschorst. En ook zijn mijn hoofd, zijn broer, zijn vader en zijn schoonbroer. Die zijn ook geschorst. Dat zijn helemaal geen mensen die in de sport ja. actief zijn. Ja. Ja. Maar ze nou, zijn dat is geschorst. dus wel een voorbeeld van dat de ja. omgeving ook straf ja. krijgt. Ja. We gaan het hebben over wat is in het wielrennen. De Rabobankploeg heeft tot nu toe een zeer succesvol voorseizoen. Vooral in de ronde van Oman die nu bezig is. Daar laten ze van zich horen. Met vandaag opnieuw een hoofdrol voor Robert Geesink. Gisteren won hij de bergetappe. En uh, was hij de sterkste vandaag in de tijdrit. Hij versloeg daarbij onder andere specialist Fabien Cancellara Die als vierde eindigde. De ploegleider daar in het oliestaatje bij die ronde van Oman voor Rabo. Is Nico Verhoeven. Goedemiddag Nico. Ja, goede avond, bij, van wij, wij, zijn Ja, wij, We, we, de we de de waren de al gewaarschuwd voor wat vertraging. Er zitten een paar seconden tussen. Dan is het wel weer bij jullie al avond. Dat klinkt dan weer tegenstrijdig. Begint het al te wennen dat winnen? Mm, ja, ik denk winnen winnen we nooit. Uh, we hebben nu uh, ja, hier vier van de 35 gewonnen. Dus uh, dat is super. Dat is een, uh, ja, een luxe. Normaal uh, in zo'n sterk dan worden overwinningen gewoon uh, gespreid een beetje tussen de ploegen. En in dit, uh, dit moment valt eigenlijk alles uh, onze kant op. En alles uh, klopt ook de afgelopen dagen. Nou ja, Dan is dat een uh, heel fijn gevoel. Ja, nou is het de ronde van Oman. Hè? Nog lang geen Tour de France. Wat voor waarde moeten we nou hechten aan deze overwinningen? Twee van Theo Bos, twee van Robert Geesink. Nou ja, ik denk niet. Het is natuurlijk een voorjaarsrondje. We zitten nu op uh, 19 februari. Maar als je kijkt naar de, de tegenstanders die we hier moeten kloppen, zowel Theo Bos, uh, die moet uh, Gos kloppen, die moet Cavendish kloppen, die moet Husshoff kloppen, die moet Houselen kloppen. Nou dat is gewoon de wereldtop op sprintgebied en die zit hier. Dus de jongens die staan op dit moment zeker niet stil. Dus, dus die twee overwinningen van hem, die zijn wel behaald uh, tussen de beste sprinters van de wereld op dit moment. Maar ja. nou, voor Robert, dus een tijdritoverwinning van vandaag, kun je gewoon hetzelfde zeggen. Ja, hij moet toch Cancelara kloppen, hij moet Bobas van Haken kloppen. Nou, dat zijn gewoon de beste tijdrijders van de wereld op dit moment. Nou, maar Robert, die rijdt gewoon 25 seconden sneller. Eh, Cancelara had vanmorgen op zijn Twitter eh, had hij eigenlijk aangegeven dat hij vandaag absoluut eh, de eerste overwinning voor eh, zijn nieuw team wilde, wilde pakken. Nou ja, dus die jongen was ook dubbel echt gemotiveerd om als wereldkampioen de tijdrit te winnen. Nou ja, als Robert hem dan uh, dik 20 seconden voorblaast, nou dan denk ik dat je dat wel uh, best hoog mag inschatten die tijdritoverwinning van Robert. Ja, en belangrijk ook met het oog op de rest van dit wielerjaar, Geesink kan dus daadwerkelijk een goede tijdrit rijden. Ja, daar zijn we inmiddels denk ik vandaag uh, hebben dat wel bewezen heeft Robert, dat bewezen aan iedereen die wilde geloven dat hij niet kon. En vooral als je, ja, vorig jaar heeft hij dan een uh, slechte tijdrit gereden in de Ronde van Zwitserland. Waar hij als leider, uh, zeg maar, uit de trui werd gereden. En dan uh, vervolgens, uh, vijfde, werd in de eindstand. Dus ja, dan krijg je al gelijke stempel mee. En dat heeft hij dan verder heel het jaar een beetje meegekregen. En uh, ja, op dit moment denk ik dat hij gewoon uh, dat uh, definitief van zich afgeschud heeft. En. Uh, ...en dat hij met dit resultaat gewoon uh, vol, met volle vertrouwen uh, de rest van het seizoen kan, uh, kan aangaan. Ja, hij heeft nu 1 minuut 13 in het algemeen klassement voorsprong op de nummer 2, Boas van Hagen. Komt de eindzege nog in gevaar? Nou ja, we hebben in het begin de eerste, in de eerste 11 kilometer ligt er een klimmetje van uh, ruim 4 kilometer. Dat is gemiddeld 6,5 stijgingspercentage, dus dat is geen, proble geen probleem voor Robert... En ook de ploeg is op dit moment uh, ja, in, uh, in heel goede doen en uh, boorden voor moraal. En dat kan ook niet anders natuurlijk als je vier van de vijf ritten wint, dan moet de ploeg gewoon, uh, gewoon supermarcheren. En uh, ja, je weet hier nooit met waaiers. Nou, we hebben ook de afgelopen dagen bewezen op Robert, is dat hij die, dat die heel scherp koest en dat we gewoon heel attent zijn en alert zijn op de concurrentie. Dus wat dat betreft uh, moeten we gewoon uh, blijven doen wat we de afgelopen dagen gedaan hebben. En dan, uh, dan moet het allemaal wel, wel gaan lukken. Ja. Al uh, weet je natuurlijk uh, ook uh, dat je je eigen niet te snel rijk mag rekenen. Dus we moeten gewoon, uh, gewoon goed geconcentreerd blijven. En dan, uh, dan moet het allemaal goed komen. Nico Verhoeven, ploegleider ah. van de ploeg in de ronde van Omaan. Dankjewel. Uh, panel, wat verrast jullie eigenlijk het meeste? De overwinningen van Theo Bos of die van Robert Gezink? Ja, we kijken we maar van weer van naar hè, Thijs. Absoluut. Uh, wat, de, de, deze tijd de overwinning van vandaag is. Uh, hij komt eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Voor hemzelf ook. Hij zegt zelf dat hij er heel verbaasd over is. en Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Helemaal, als je dan hoort dat mannen als Cancellara dit dus ook daadwerkelijk echt serieus hebben genomen. Waar komt dat ineens vandaan dan? Hij heeft vroeger, in het verleden... best goede tijdritten gereden. Hij is bijvoorbeeld Nederlands kampioen geweest bij de junioren. Voor Sven Kramer trouwens. Wat wel grappig is. Maar eigenlijk bij de... zeker na zijn overstap naar de profs... heeft hij niet echt geweldige tijdritten gereden. En... Ja, wat uh, Nico Voeven net ook al aangaf. Uh, in de ronde van Zwitserland heeft hij voor haar echt een hele slechte tijd heeft gereden. In de ronde van Frankrijk heeft hij ook geen beste tijd gereden. En uh, ja, dit is wel echt een, echt een hele grote doorbraak. Ton, wij gaan een prachtig wielerjaar tegemoet. Ja, nou, dat had ik al gedacht. Uh, we hadden twee ploegen, vakantie lijn, nou dat gaat een beetje omlaag zal ik maar zeggen. Maar uh, zoals uh, de Rabobank op dit moment bezig, ik ben heel erg kritisch altijd op ze geweest, bezig is, is heel erg positief. Nederlandse renners, hè, nu weer Theo Bos en uh, Geesink, maar je hebt ook Mollema bijvoorbeeld. Lars Broom heeft uh, al wat gewonnen, ja. ja en, het, het is op dit moment zo goed dat we zelfs... Ik had uh, Nico Verhoeven de vraag al willen stellen. Gaat Geesink de Tour winnen <laughs> of ga ik iets te ver? Nou ja, het is wel de ronde <laughs> van Oman, hè? Ja, maar februari. Nico Verhoeven zei terecht... Uh, Cavendish met het sprinten en er waren hele goede sprinters bij. En met die tijdrit, ja, er was ook niet mis wie erbij was natuurlijk. Hè, en het is altijd beter dan niet te winnen natuurlijk. Ja, absoluut waar blijft over fietsen. We moeten het er toch over hebben. Alberto Contador. Vorige week hadden we het er al even kort over. Toen zat Theo de hier en die tipte ons toen nou, al. Contador wordt vrijgesproken. Die dacht dat dan zou, dat dan zou komen door dat Duitse voorbeeld... van die Duitse tafeltennisser, die ook op dat stuk vlees eten betrapt was. Zei die zelf en die kwam daarmee weg. Um, opmerkelijk is, um, de echte officiële verklaring van de Spaanse bond... die ontbreekt nog. We, we weten dat hij dus geen schorsing krijgt van de Spaanse bond. Maar de grote vraag is en blijft... Misschien weet een van jullie het. Waarom nou precies? Volgens mij hebben ze ook niet echt een grote verklaring gegeven op het moment dat ze hem wel schorsten. Nee, dat lag al een beetje. Dat hing al een beetje in het midden. Hè? Want normaal hoor je twee jaar schorsing te krijgen, ze wilden één jaar. Maar goed, je moet toch uiteindelijk zeggen waarom? Ja, maar wat ik zeg, volgens mij hebben ze dat toen ook niet gedaan. En volgens mij, uh, dat toont ook al aan dat, dit hele, dat deze hele zaak. Niemand weet het eigenlijk. En uh, als er zoveel twijfel is, dan moet je überhaupt niet aan beginnen om uh, schorsingen uit te spreken. En dan krijg je dus ook dit soort. Ja, chaotische situaties, wel schorsen, niet schorsen. Dus dan zal UCI misschien nu wel weer in beroep gaan... op het WANA bij het kast en dan gaan we weer verder. Voor het beeld van wielrennen is het heel erg slecht. Ja, nou heeft natuurlijk de hele wereld zich afgevraagd waarom... en uiteindelijk kan je nou wel opmaken uit allerlei stukken... die erover geschreven zijn, dat het gaat om artikel 296. Daarin staat... de normaal gepaste straf wordt niet opgelegd... als de renner kan aantonen dat hem geen fout... of nalatigheid kan worden aangerekend. Maar wat kan dan de verklaring geweest zijn van Contador? Ja, nou, zijn verklaring is dat vlees. Hè, en, uh, dat hoe vervuild geloof je vlees. Dat? En het is niet helemaal te vergelijken met die uh, tafeltennissen. Of Tcharov heet ja. hij. Uh, want die had ook hetzelfde en gaf ook aan uh, vervuild uh, vlees. Maar die kon aantonen dat dat zeer waarschijnlijk was. Want ook zijn ploeggenoten zijn er ziek ge van geworden. En hebben, uh, laten we zeggen, dat, uh, dat klembuterol... Uh, in zijn in hun bloed uh, gevonden. Dat kan uh, Contador niet. Nee. Hè? Dus maar ik kan heel erg hem met, om het aan te tonen. Ik kan het wel. Um, kijk, het is een verschil tussen uh, het helemaal aantonen. En, en zoveel zaaien dat het wel eens zou, zo zou kunnen zijn. En er zijn de afgelopen week met deze Officer Rob, bijvoorbeeld, maar er zijn ook een aantal andere uh, wielrenners die zijn al geschorst. Voor jullie, Rudy van de Houts... en uh, de Italiaan. Colo uit mijn hoofd. Die hebben. Uh, vlees gegeten in Mexico of in China. Hm. Um, die, hebben kunnen, nou, die hebben ook kunnen aantonen... Uh, dat het zeer, zeer, zeer waarschijnlijk is... dat ze klemuterool uit vervuild vlees uh, hebben binnengekregen. En die zijn ook geschorst. En er komt nog eens bij dat er nu afgelopen week... Is er, zijn er diverse nationale dopinginstanties geweest... die hun sporters hebben gewaarschuwd... voor het eten van vlees in bepaalde landen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kun je niet meer uh, de, de, de winnaar van de Tour... met zo'n kleine hoeveelheid klembuterol uh, in, uh, in, uh, in zijn lichaam uh, schorsen. Terwijl de rest van de wereld weet dat er overal over de wereld, ook in Europa, misschien minder dan elders, maar ook in Europa is er vervuild vlees. Maar Thijs, dan vind ik dat ze de regels moeten veranderen. Dat die regels ja, gewoon zeker, ja. duidelijker worden. En ik wil er nog van Contador iets bij zeggen. Er zijn ook plastifiers uh, in zijn bloed gevonden. Nou ja, maar dat staat dus nergens. Hè? Dat, dat, daarom, wou ik ook, daarom vroeg ik net ook uh, of niet, daarom wilde ik even zeggen dat dat niet, ook niet bij die schorsing uh, nee. in is gebracht. En die plastifiers die kunnen net zo goed... van, uh, van plastic uit... Uh, uit de, nou ja, slaat ze tegenwoordig ook in plastic. Alles zit in plastic tegenwoordig. Dat wil niet zeggen dat het uit, uh, uit een bloedzak is gekomen. Kortom, het ging dus om die klembuterol. Een hele kleine hoeveelheid. Moeten we de reglementen dan maar aanpassen? nou Het gaat niet zozeer om een hele kleine hoeveelheid. Het gaat om dat we nu... Uh, en dat geldt voor pech zijn net zo goed. We zijn bezig om... Um, sporters op te hangen. Dat we nou, iets aan het zoeken zijn om sporters op te hangen. Maar dat heeft de, toch wel degelijk dan met, nu met een kleine hoeveelheid te maken? Als het nou, een grote hoeveelheid is, de, dan, dan de de weet je het het de, vrij de... zeker dat er iets mis is. Ja, precies. Maar dat heeft er zeker mee te maken. De urine en het bloed van controle worden dus zo ver doorgespit. En nog een keer, nog een keer, nog een keer. Totdat ze uiteindelijk iets heel kleins vinden. En daaraan proberen we dan zo iemand op te hangen. En uh, vegen we alle mogelijke andere bewijzen of mogelijkheden... dat er op een andere manier uh, dit in zijn lichaam kan zijn gekomen... vegen we van tafel... Het lijkt wel als ze het leuk vinden bij maar, het wielrennen. Nou ik ja. heb af en toe het idee... We hebben al een tijd geen dopingzaak me gehad. Laten ja. we het nog weer eens een keer... <laughs> ja, ik bedoel, de laatste winnaar van de Tour, er is allemaal een vlekje aan. Ik vind het te jammer dat ik een sport die ik <laughs> in principe heel erg mooi vind dat ik gewoon in 2006 op het einde van het jaar nog steeds niet weet wie die tour gewonnen heeft en dat Land is. Uh, en dat het nu uh, dat ze de plas van Armstrong blijven onderzoeken blijven nee, onderzoeken misschien dat over over twintig jaar nog een keer hebben, kijk het wielrenner heeft zichzelf in het verleden en ja. heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt ja. en daar komt het ook door en, en, en is ook de de de dat uh, is ook de reden dat we nu, dat komt erdoor door nu een probleem heeft maar we zijn nu onderhand wel te ver doorgeschoten ik denk dat zeker in de wielrenner dat er nu wordt gejaagd op wielrenners en niet wordt gejaagd op doping. Daar zit wel een hele ja, grote verschil tussen. Is het tussen. misschien verstandig om in de regels een andere ondergrens uh, te maken? Nou, je zou er wel kunnen voor pleiten. Bijvoorbeeld. En dat, hetzelfde geholpen bijvoorbeeld een tijdje voor een andere Londen. Dat is wel aangepast. Uh, er zijn gewoon stoffen tegenwoordig in heel veel verschillende... of in vlees of in, in supplementen... die komen gewoon voor op andere manieren... dan dat mensen het gewoon maar uh, als doping inspuiten. En zolang dat zo is, kun je niet uitsluiten dat dat zo... Ja, dat, dat, dat dat überhaupt in het lichaam komt uh, op die manier. En dan moet je daar ook rekening mee houden in de reglementen. De naam Armstrong is al gevallen. Hij is nu definitief gestopt. Had hij het moeten doen, dat tweede deel van zijn carrière, had hij moeten terugkomen? We kunnen het nu zeggen. Ik vind het wel. wel. Ja, ik bedoel, ik vind het elke dat elke sporter dat zelf moet weten. Het eerste jaar heeft hij het vijf goed gedaan in de toer. Ja, derde in de toer. Uh, de... Nou ja, dat afgelopen jaar was het natuurlijk uh, een stuk minder. Maar uh, ja, ik vind het, de sporter die, die, die, die probeert dat. En daar zal ongetwijfeld financiële redenen bij zitten. En zijn stichting die weer een impuls moet krijgen. En dan kun je allerlei dingen kun je erbij verzinnen. Maar ja, ik vind, ik vind het ook wel mooi om een dat te zien afgaan. Om niet de, de ijzeren armstrong die zeven keer de Tour won. Maar ook gewoon de, de, de, de mens. Dat je ja, de, ook echt de, weet dat het voorbij is. De kwetsbare armstrong, je ja. hebt er wel van genoten. Zou je dat in zekere zin zelf ook hebben, mooi hebben gevonden... dat hij nu heeft gezien, nu kan het echt niet meer? Nee, hij had het niet verwacht. Want toen hij ermee begon, had hij echt verwacht... dat hij de Tour zou gaan winnen. Maar ik vind, en daar ben ik met Willem volkomen eens... het is hun eigen beslissing dood gewoon. En dat zijn mensen het Schenk herinner ik me... die echt dat dieptepunt ook een keer wil, ja. uh, wilde meemaken. He, dus waarom ja. niet? Ja. Ik wil afsluiten... Want we zijn er alweer bijna doorheen met uh, toch nog een stukje mooie sport. Want we hebben het zo ontzettend ja. veel over doping gehad. Het voetballen van deze week. De Champions League wedstrijden. Klein rondje. Ik wil van jullie alle drie graag weten, als jullie uh, de wedstrijden goed hebben gevolgd. Wat was eigenlijk het mooiste van die Champions League wedstrijden? Was dat Messi? Was dat het doelpunt van Robin van Pessy? Was dat het spel van Rafael van der Vaart? Was dat de recordgoal van Raoul, die nu Europees topscorer alle tijden is? Thijs, of iets anders? Ja, ik heb wel het meeste genoten van uh, oh. ja, die wedstrijd gewoon tussen Barcelona en Arsenal. Dat, dat is... je, je kijkt ook echt naar uit van tevoren. Je weet, oh, vanavond ga ik Thuis zijn, want ik ga Arsenal tegen Barcelona ja. kijken. Ja, dat was vind, weer dat eens een vind... wedstrijd om naar uit te kijken. Uiteindelijk. Ja, nou, uiteindelijk is dat waar, waar sport om gaat. Ja. Willem? Nou ja, dat is natuurlijk zo. En het jammer is alleen dat je dan dat, dat, dat eigenlijk niks daarmee mee te vergelijken valt. Ik bedoel, ja. het is eigenlijk voetbal van een andere planeet. Als jij nou morgen naar. Uh, van beide jij, kanten? Of nou die ja, wedstrijd maar als dan jij dan ziek? gewoon naar nak tegen nek moet de volgende dag bij spreken, is eigenlijk een andere sport. kan ook heel mooi zijn hoor. Ja, maar het is eigenlijk een andere sport gewoon. En, ja, ik vond alleen dat Barcelona uh, te exhibitionistisch ging spelen op een gegeven moment. Die hadden gewoon op een gegeven moment moeten denken... ja, 1-0, we moeten gewoon 2-0 maken. En die bleven maar tikken, die bleven maar tikken. Maar het is een genot om te zien. Ja. Maar ook de veerkracht van Arsenal, die, die ze jarenlang eigenlijk toch niet zo erg gehad hebben... En uh, ja, van Persie, die eigenlijk zijn aannames waren bijna allemaal geweldig. Maar zijn schoten was hij niet zo gelukkig in. En dat hij dan eigenlijk het moeilijkste schot, dat hij daar dan een doelpunt ja. mee maakt. Dat was toch wel erg leuk om te zien. Is dat is de voor, kracht van de sterfspeler. Van Persie heller. eigenlijk toch op een gegeven moment Messi in die wedstrijd overvleugelt. Ja. Ton, het laatste woord is in jou. Ik vond uh, Shakhtar Donetsk heel uh, erg verrassend. En het Russisch sport in het algemeen komt al heel erg op. En waar ik helemaal van walgde, is Kattuso aan het eind van de wedstrijd... Uh, ja. Uh, tegen Tottenham. Ja, die nog even een kopstoot uitdeelde ja. na het laatste fluitsignaal. Heren, dank voor dit sportforum. We zijn er alweer doorheen. Het laatste voetbalnieuws komt uit Engeland. Daar heeft Everton Chelsea uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. Na 90 minuten was het 0-0. In de verlenging scoorden beide teams één keer. De strafschoppen werden vervolgens beter genomen door Everton. en Het eindigde in 4-3. En één van die strafschoppen van Everton werd benut door Johnny Heitinga. In Duitsland heeft de koploper Borussia Dortmund... de competitiewedstrijd van St. Pauli gewonnen met 2-0. Daardoor heeft Dortmund... Nu 55 punten uit 23 gespeeld. Leverkusen is de nummer 2, 13 punten achterstand. Dat speelt morgen nog tegen Stoetkart. Tot zover. Vanavond zijn we terug met voetbal en met schaatsen. En volgens mij met Ronald Boot. Nog een fijne avond. Instituut Itzada presenteert...